12 uur. Dit is door Al Megens met het NOS-journaal. De brand in het Brabantse natuurgebied Mariapil bij Deurne... laait toch steeds weer op. Vanochtend meldde de brandweer dat het vuur onder controle was. Door de veengrond in het gebied verspreidt de brand zich ondergronds... en het bluswater wordt niet opgenomen. Medewerkers van Rijkswaterstaat houden de randen van het terrein nat... om te voorkomen dat het vuur overslaat. Staatssecretaris Dijkhoff komt binnenkort met de nieuwe regeling... voor vrijwillig vertrekkende asielzoekers... Dijkhoff maakte eerder al bekend dat hij die regeling wil versoberen. Zo komen migranten alleen in aanmerking voor vergoedingen als ze bonnetjes inleveren. Die vergoedingen kunnen bestaan uit cursussen om in het thuisland weer een nieuwe start te maken. Nationale Nederlanden moet een klant een deel van de kosten terugbetalen... die gemaakt zijn bij het afsluiten van een woekerpolis. Het gaat om zo'n 5500 euro... Als de uitspraak geldt voor iedereen die sinds 1990... bij Nationale Nederlanden een beleggingsverzekering heeft afgesloten... kan het de verzekeraar 2,75 miljard euro gaan kosten. Noord-Korea ontkent dat de Amerikaanse student Otto Warmbier... tijdens zijn gevangenschap slecht is behandeld of gemarteld. Warmbier overleed vorige week in de VS... kort nadat hij was vrijgelaten in Noord-Korea. Hij bleek toen al een jaar in coma te hebben gelegen. Volgens Pyongyang kwam dat door een slaappil of botulisme... Het Noord-Koreaanse regime noemt zichzelf het grootste slachtoffer van de dood van wormbier. Een motoragent is tijdens een achtervolging in Doesburg een filiaal van Albert Heijn binnengereden. Een bromfietser had een stopteken genegeerd en was op de vlucht de supermarkt ingerend. De agent aarzelde geen moment en reed de jongen door de geopende schuifdeuren achterna tot aan de kassa's. Een video daarvan verscheen gisteren op de site Dumpert. Met beeld van omstanders is de jongen buiten de winkel in Doesburg aangehouden. Hij kreeg drie bekeuringen. Het weer vandaag zonnig, afgewisseld door wat bewolking. 22 graden in het noorden, maximaal 27 in het zuidoosten. Later vandaag kan er in het noorden wat regen vallen. Morgen meer kans op buien en frisser dan temperaturen tussen 20 en 24 graden. Dit was het NOS. Cfm, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. In Randstad viel op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht 4 kilometer. En op de A16 Rotterdam-Breda bij de Drechttunnel bij Dordrecht 3 kilometer door een ongeluk. De linkertunnelbuis is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 langs. De entree is gratis. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon. Zon. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM luncht En niet alleen luncht, maar ook uh, altijd nog genieten van sport, want het is Watertoren Sport lunch. Geef het woord aan Irene. Ja, goedemiddag allemaal. Fijn dat u luistert naar ons allemaal. Uh, we hebben nog steeds uh, bij ons uh, Jan Lammers uiteraard. En uh, Kelly Steen, uh, die zit ook nog bij ons. Dus we praten nog even verder. Jan, uh, je, je vertelde me net dat je het Zandvoortse blaadje, Zandvoortse krant, niet zo heel vaak uh, leest. Uh, ik kan je bij deze zeggen, doe het eens wat vaker. Want er staan echt leuke dingen in. Uh, wat er deze week bijvoorbeeld in staat is het uh, verhaal over Art Kev. Nou, uh, die, okay, ken jij, ja, uh, Artje, ja. die ken jij natuurlijk uh, heel goed. Ja. Uh, die laat weer uh, wat van zich horen. Weet jij daar ook iets van? Heb je er uh, contact uh, over gehad met niet, uh, niet recentelijk, maar ik ken Art natuurlijk heel goed. Dus hij uh, ja. heeft ons ook altijd met ons Le Mans team uh, geholpen, destijds. Ja. Dus uh, ja... Maar ik weet niet wat hij, wat hij op dit uh, moment nou ja, heel doet. Uh, hij was vorige week de smaakmaker van de eerste zes uurs race... Uh, oh, okay. uh, op okay. het circuit Park Zandvoort. En uh, 16 juli dan uh, gaat hij uh, namelijk uh, de 12 uurs race uh, doen. Okay. De langste race uh, ooit. Dus uh, Heb jij daar ook iets mee? Of is dat niet jouw, uh, jouw uh, nou, ik, uh, formule? Uh, nee, want ik denk dat dat een evenement is georganiseerd door Creventic, uh, denk ik. Uh, en ik uh, heb daar genoeg mee, want ik rij volgende week de 12 uur van, uh, even kijken, 12 uur van Imola, Italië. En dat rij ik uh, voor een team uit Zuid-Afrika. Dat is een uh, African Le Mans team. En daar rij ik met, met zeg maar de, de Jantje Lammers van uh, Zuid-Afrika, Sara van der Merwe, die is nog een jaartje vier ouder dan ik. Enorm uh, oude rot in het vak. Uh, mooie kerel. Heel Zuid-Afrika kent, Zuid kent hem absoluut. En uh, een week later rijd ik de 24 uur van Misano. En dat is volgens mij voor dezelfde organisatie... als die hier de 12 uur uh, organiseert. Ja, ja. Maar je, je blijft dus eigenlijk gewoon maar steeds bezig. Ik bedoel, je gaat van de ene race naar de andere. Het is niet zo dat je een beetje in rusten bent. Uh... Nee, nou ja, ik ben nooit zo verstandig geweest... en uh, nooit in de gelegenheid geweest om uh, zo verstandig te zijn als Kelly... die de studie gewoon gaat afmaken. <laughs> dus ik heb mijn school niet afgemaakt. Dus uh, ik, uh, ik moet wel maar hè, met en zonder gekheid... Uh, ik ben op mijn veertiende van school gegaan, maar ik had wel het geluk... voor de grap zei ik toen altijd wel van nou, ik, uh, ik ben naar de slipschool gegaan. En, uh, en dat, dat is natuurlijk altijd met een enorme vette kniphoog. Maar ik heb dat toch op de slipschool al uh, in een hele korte tijd ontzettend veel geleerd. En want ik, ik, ik was al in no-time met debiteuren, crediteuren bezig en btw-bonnen maken. En, uh, dus je was met al die dingen die je eigenlijk met een normale uh, destijds middenstandsopleiding... Uh, uh, Um, moest weten. Ik heb ook mijn middenstandscursus gevolgd. Ja, ik ben twee keer geweest. En, en <laughs> voor de rest alleen de examens gedaan. En ik was tot mijn verbazing geslaagd. Ja. Maar dat kwam eigenlijk doordat ik toch in die tussentijd op de slipschool heel veel leerde. Ja. Um, en ja, leren in de praktijk is natuurlijk ook een prima leerschool. Dat, uh... Je moet er wel oog voor hebben. Ja. Voor de een lukt dat. En, en, en voor de ander heeft. Uh, en ik denk dat ik ook eigenlijk. Uh, die, die, ik heb die school altijd gemist. En want uh, wat het goede is van, uh, van scholing, is dat daar leer je gewoon... de materie die je leert, dat maakt niet zo gek veel uit... Hè, nee. welke richting je ook kiest. Maar het belangrijkste van alles is dat je met scholing... leer je gewoon om die dingen te doen die je moet doen op, op dat moment. Ja, ja. En dus in een latere leeftijd moet je iets voorbereiden... omdat je de volgende dag bij een belangrijke klant om tien uur... een presentatie hebt. Nou, en of dat nou een presentatie is op school of een werkstuk... of wat dan ook, ja, een proefstuk, niks uit. examens of wat dan ook. Dan moet je gewoon even alles uitzetten om je heen. Je even afsluiten en je helemaal focussen op datgene... wat er de volgende dag moet gebeuren. Ja. En dat is in je sport ook belangrijk. Uh, dat je die dingen om je heen even uit kan zetten. Je moet je familie en je vrienden uit kunnen zetten. Ja. He, dus, dus, dus kortom, uh, die, die discipline die je eigenlijk voor, uh, met scholing uh, moet, moet uh, hebben... die. Uh, ik, ik denk dat ik zelf verder was gekomen als ik, als ik daar meer discipline had gehad. Ja, oké. Okay. Ja, je zou misschien verder gekomen zijn... maar je hebt natuurlijk wel een behoorlijke discipline. Want anders was je niet zo ver gekomen als dat je gekomen bent, denk ik. Nou, ik kan ook een enorme lalebol zijn, hoor. Dus, ja. dus uh, soms ben ik uh, gewoon te nonchalant met dingen of wat dan ook. Maar, maar goed, daar hebben we dan onze gezamenlijke vriend uh, ooit uh, voor uh, gehad, hè? Gerard van der Stroom, ja, die, uh, die heel goed geholpen heeft. Uh... Nou, Gerard is echt, uh, vooral in, de, in, de, in, de, in de, de, de cruciale jaren voor mij... Ik van nationaal naar internationaal racen. En daar is Gerard voor mij een hele belangrijke factor geweest. En die, die heeft mij af en toe... Uh, en dan vroeg die, waar ga je... Uh, en wanneer ga je naar Italië? En uh, had ik een race daar. En dan zei ik, nou ja... Uh, morgenmiddag, hoe ga je? Heb je daar al over nagedacht? Nee, ik heb eigenlijk nog geen auto. En het geeft ook wel een beetje aan hoe ik in elkaar ja. steek. En toen zei hij, heb je nog geen auto? Ik zei, nee, nou, nou, ga je maar met mijn auto. En dan had ik zo'n auto. Maar, maar heb je nou geld bij dan? Of zo? Ja, nee, eigenlijk niet. Nou, hop. En dan gaf hij me weer duizend gulden in die periode. En dan had ik, hè, achteraf realiseer ik me dat ik waarschijnlijk wegreed met zijn auto en zijn geld. En dat hij dacht van ja... En hij heeft niks en, te en, eten en, en, en hij kan nergens er in rijden. Weet je, dan had hij zelf op dat moment uh, ja. even geen geld. Maar uh, nee, die heeft, is voor mij heel belangrijk geweest. En uh, ja. nu nog uh, houdt hij me boekhoudkundig, uh, keurig netjes op de rit en alles. Ja. Dus, uh, ja. Nou, heel goed. Ja. We hebben ook uh, te gast Kelly Steen. En Kelly die vertelde me straks dat haar doel is het Nederlandse team halen. Wat wel opmerkelijk is, Kelly, jullie trainen iedere dag. Uh, ja, voornamelijk wel. Ja, zondag ben ik dan wel vrij, maar uh, ja, eigenlijk ben ik wel gewoon uh, de iedere dag wel bezig. Maar is dat niet een te zware belasting? Want mannen die trainen drie, vier keer in de week. Nou ja, wij trainen maandag tot en met donderdag en vrijdagavond een wedstrijd. En dan nog wel eens meerdere keren op één dag. Dus komt het op hetzelfde neer. Ja. Maar ik ben het wel al jaren gewend om veel te doen. Dus het is eigenlijk voor mij gewoon normaal. Over dat Nederlands team waar je in wilt, hoe groot is die kans? Nou, ja, die, die keepers die er nu zijn, die zijn allemaal uh, ja, oud. Zeg maar, weet je, eind 20, begin 30. Dus er mag wel een nieuwe lichting aankomen. Oud, oud noem je dat? Ja, dat is oud. Ja, in de vroege was dat oud. heel oud. oud. <laughs> Cheryl, er is muziek van onze gasten. Wie is aan de beurt? Nou, uh, uh, ik ben aan de beurt. Maar ik heb wel iets toepasselijk voor onze gasten. Want uh, Sniff en de Tiers zongen ook over het, uh, het rijden in een autootje, driver's seat. Zit je nou een traantje weg te pinken? Ja, ja. van emotie. Ja, nee, sniffende tiers, hè? Ja. <laughs> emotie dus. is, er, emotie <laughs> is er ook op, uh, op het uh, racegebeuren, Jan. Wat is er aan de hand? Uh, nou, iemand heeft een klappertje gemaakt, uh, geloof ik. Ik hoorde net, sorry, ik wat even dichter bij de microfoon zitten. Um, er is iemand vanaf gegaan, maar uh, voorlopig staan de Red Bulls 1 en 2. Verstappen die uh, drie tiende voor Ricciardo staat. En uh, daarachter is het uh, dan uh, Vettel-Perez, Hamilton, Bottas en Ocon. Dus... Um, ja, een paar dingen die opvallend zijn natuurlijk. Met name dan dat Red Bulls 1 en 2 staan. Uh, maar dat in die top 6 ook twee Force India's zitten met Perez en Ocon. Dus dat is, uh, ziet er goed uit. ziet er heel goed uit. Wat zegt dit nou? Um, nou, dat is een indicatie. Uh, dus dat, uh, dat in ieder geval het circuit dus kennelijk goed ligt. En, uh, dus je mag verwachten dat ze sowieso in die top 6 mee gaan doen. Uh, meestal met, uh, met de kwalificatie kan er bij Mercedes nog een klein tandje bij... Maar ze hebben een redelijk uh, grote marge, dus zo dus, uh, so vast zo goed. Leuk hè? Ja. Aan het begin van het seizoen had het algemeen Dagblad een hele uh, katern over de Formule 1. En daar wil ik een aantal uitspraken aan je voorleggen. Kroonprins, wonderkind, megatalent. Iedereen ziet Verstappen als toekomstige heerser in de Formule 1. En waarom niet dit seizoen? Uh, waarom niet dit seizoen? Uh, omdat uh, uh, ik denk dat als, als Verstappen het eerste jaar uh, in de Formule 1... gelijk bij Mercedes begonnen was, was hij uh, waarschijnlijk al twee keer wereldkampioen. En dus wat dat betreft, uh, richting mij, is een persoonlijke opvatting natuurlijk... maar richting mij hoeft Max helemaal niks te bewijzen. Is hij gewoon echt, uh, ik blijf het maar nog, uh, nog een keertje zeggen... is hij gewoon de Messi van de autosport. Uh, dus, dus, dus gewoon gewoon de beste die daar rondrijdt in alle opzichten... Of dat nou regen is of droog met inhalen, enzovoort, enzovoort. En vaak nog net aan je vragen, Jan. Want, dat, want als jij nou uh, in de schoenen van Verstappen zou zijn. en je mocht, mocht het merkelijk auto kiezen waar je het liefst uh, in zou willen rijden. zeg maar, om de meeste kans ook te hebben. is dat echt Mercedes? Nou ja, goed. Dat is, uh, de, de, de, de sporters zijn natuurlijk opportunistische mensen. Dus, dus op, dit moment, op dit hele specifieke moment zou het een Ferrari zijn. Ja. Want dat lijkt uh, op dit moment. Uh, want de Red Bull staan 1 en 2. maar de uh, derde staat Ferrari, uh, Vettel. En dus op dit specifieke moment lijkt Ferrari de dominante auto. Uh, maar uh, tot, uh, tot begin van dit jaar was dat altijd de Mercedes. Uh, dus je, je wil altijd uh, bij het team zitten wat de beste auto heeft. En ja. uh, dat, uh, dat is op dit moment denk ik Ferrari. Ja. In die krant waar ik het net over had, van het Algemeen Dagblad... zeggen allerlei mensen iets over uh, Max. Hè? En bijvoorbeeld Rentje Ritsma, de bekende oudschaatser, zegt... Verstappen vindt altijd de gaatjes wel. Ja, weet je, uh, inclusief mezelf, iedereen die roept maar wat. Maar uh, en natuurlijk zonder uh, disrespect naar uh, Rintje. Maar uh, ieder roept natuurlijk uh, vanuit zijn eigen interpretatie iets... en vanuit zijn eigen invalshoek. En, uh, en dat is toch altijd een beetje... Uh, ja, uh, is, is dat uh, soms een mening die hun ook wel goed uitkomt of wat dan ook. Maar er zijn maar zelden mensen die, uh, die zijn heel objectief daarin... En, eh, en dat oordeel moet je altijd op een schaaltje leggen. Hè. Want ik heb, ik, ik heb mensen eh, op, op de sociale media en andere media in beeld gezien. Eh, ook nog sprekend. met daaronder de tekst Formule 1 Expert. Maar eh, er zijn er nogal wat in Nederland. En, en eh, ik ben ook iemand die, die, die heb ook een keertje daar een beetje meegedraaid. En ook een paar races gehad dat ik in die top 6 mee kon draaien. Ik heb me één keer als vierde gekwalificeerd. Nou, daar ben ik heel trots op. Maar uh, voorlopig uh, kan ik de schoenen nog niet poetsen van Max... want uh, wat hij presteert en heeft gepresteerd. En zover ben ik nooit gekomen. Dus, dus datgene wat ik uh, uh, over Max roep... is ook het beste wat ik kan bedenken. En dat hebben al die andere experts ook. En er zijn Formule 1-experts die van hun leven nog nooit... met de Formule 1 gereden hebben. Of er alleen maar over geschreven hebben. Of er heel veel over gesproken hebben. En die denken dan dat ze er verstand van hebben. En maar uh, veel journalisten die zouden zichzelf, denk ik... Uh, er goed aan doen door zich te realiseren... dat ze de actie volgen en dat ze hem niet maken. Maar je hebt heel veel journalisten... dat als die 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar meedraaien in een bepaalde sport... dat ze dan gaan denken dat ze ook weten wat je, wat je ervoor moet doen. En maar om journalist te worden of om topsporter te worden... daar zit nog wel een verschil tussen. En dus, dus soms zie je gewoon dat, dat er hier of daar meningen uh, gevormd worden... die, die, die eigenlijk uh, ja, niet zoveel uh, uh, hout snijden. Ik vind dat je je eigen prestaties uh, uh, onderschat. Ik, ik ben dat het niet met je eens. want Ik vind het gewoon fantastisch wat jij gedaan hebt. Maar Max, die heeft dus een heel team om zich heen. Hè? Christian Horner, Helmut Marco, Adrian Nui... Uh, Gian Piero, Lambiase, Daniel Ricciardo. Wat zijn dat allemaal voor mensen? Nou, zijn allemaal hele kundige mensen. Hè? Helmut Marco, die heeft samen met Gijs van Le Mans gewonnen. Hè? Dus, dus die weten in ieder geval wat autosport is die heeft het ook op een mooi uh, niveau bedreven. Uh, Marco is iemand, die is, die is aan de ene kant... Uh, uh, ja, je komt met hem altijd een beetje in de knoop. Want ik wou zeggen, hij heeft heel goed uh, oog voor, uh, voor talent. Maar ja, hij heeft maar één oog. Uh, dus, dus dat is altijd, als je dat wil zeggen, blijf je hangen. Maar uh, nee, dus, dus Helmoet, dat ene oog, wat hij dan heeft... dat is wel uh, scherp. Want, want uh, ja, hij haalt feilloos de echte toptalenten eruit. Uh, Max heeft echt de doorslag gegeven met een... Uh, een race op de Noordische Ring, dat is in, in Nürnberg. Dus, dus dat gaat om dat monument heen waar Hitler altijd zijn toespraken deed, En noem maar op. Maar daar reed hij in, in de regen Reed hij echt gewoon zo ongelooflijk veel sneller dan de rest van het startveld. En toen was Helmoet Marco helemaal om, toen dacht hij van die man is gewoon top. En toen heeft hij dus Max ingelijfd en ook gewoon de overtuiging gehad dat hij het in de Formule 1 goed zou doen. Nou en die visie die komt alleen maar uit. Net als Karel van Huizen die naast je zit... is bijvoorbeeld ook Jack Spijkerman helemaal gek van de autosport. Hè? Ja. De kritiek en alle aandacht doen hem niet, zegt Jack. Kritiek en aandacht, ja. Maar goed, dat... Uh... Ik zou het niet weten, ik hoop van niet. Maar, maar, uh, hè, dat, dat, uh... maar nogmaals, ik denk dat Max... Uh, die zit gewoon in een fase van zijn carrière... waar die focus optimaal is. En dat hoort ook bij die leeftijd. Uh, als hij een jaar of tien uh, verder is, ik heb het al vaker gezegd... Dan gaat zijn kapitein van zijn boot waarschijnlijk bellen... om te zeggen dat de generator een stuk is. Of uh, dat, dat uh, zijn piloot gaat bellen dat het landingsgestel... van zijn uh, uh, nieuwe uh, jet uh, aan de revisie toe is. Uh, of of uh, over 15 jaar moet hij voor de kwalificatie... eventjes zijn zoontje bellen hoe hij het met voetballen gedaan heeft. Dus kortom, bij die leeftijd heb je ook niet veel afleiding. En dan moet je ook die focus en dat geluk van die focus even pakken... En net zoals Kelly nu bij PSV heeft ze de studie aan de ene kant en voetbal aan de andere kant. En laten we hopen dat, het, dat ze die focus daardoor heel goed kan houden. Maar als je ouder wordt krijg je nou eenmaal veel meer afleiding in het leven. En niet iedereen is daar tegen opgewassen. Wat me wel opvalt bij Max, hij heeft natuurlijk ongelooflijk veel pech dit jaar. En hij weet daar toch verdraaid goed mee om te gaan. Ja, nou kijk, de media die, die, die pakt dat vaak... Eh, pakt de dramatische versie daarvan op. Hè, van, nou Ik hoop niet dat hij weer gaat uitgevallen. Nou, volgens mij is die één, misschien twee keer uitgevallen. Pak even iemand als, als Alonso. Nou, eh, die, die zou een lang harakiri gepleegd hebben, denk ik... Eh, met, met eh, hoe het er bij Honda voor staat. Want die, die is eh, na twee, tweeënhalf jaar... Eh, in principe valt hij uit en, en sporadisch komt hij aan. Hè. Dat is bij hem eh, gewoon de regel en de uitzondering is, is, is echt eh, aankomen. Nou, uh, in, in, in, in, hem nu bij Max ook. En dan praten ze erover van... ja, moet hij niet naar een ander team gaan en noem maar op? Ja, hallo, er zijn gewoon contracten en uh, daar moet hij zich aan houden. En uh, hij kan bij Red Bull pas weg als, als Red Bull hem laat gaan. Het is ook niet zo dat ze daar uh, bij Vettel zeggen van... Uh, ga van eentje opzij, want we hebben Verstappen die willen jouw auto stappen. Er liggen gewoon allemaal contracten, dus hij kan helemaal niet weg. Nee. En je hebt bij Honda ook bijvoorbeeld dat ze zeggen... nou, als dit zo langer doorgaat, dan nemen we iemand anders. Ja stom gezwets. Want, want uh, McLaren existeert alleen maar vanwege Honda. Die stopt daar honderd of een paar honderd miljoen in dat team. Dus als morgen Honda ophoudt, houdt het bij McLaren ook op. Ja. Weet je, dus die moeten gewoon hopen dat er iemand anders zo gek genoeg is... om zoveel geld in het team van McLaren te stoppen met motoren. er dus, uh, is een mooi Engels spreekwoord. Dat zegt uh, beggars can't be choosers. En, en dat is bij McLaren wel van kracht. En, uh, maar goed, voorlopig hoeft Verstappen niet te bedelen. En uh, ieder topteam... Max heel graag willen hebben. Dus Max hoeft helemaal niet moeite te doen om naar een topteam te gaan. Die mensen kunnen niet wachten tot de contracten afgelopen zijn... Ja, van Rijkoon of die of die. Ja. En dan kan uh, Max zo instappen. stappen. Ja, want Even. dat is het, hè? er moet iemand weg voordat ja. hij erin kan. Ja, ja, het zijn eenpersoons auto's. Dus, ja. uh, Even terug naar die krant als het mag, jongens. Een van mijn grote idolen, of misschien wel de grootste idool die je kent... Willem van Haneghem. Die spin in Sao Paulo kon helemaal niet. Um, ja, kennelijk toch. Maar nee, dat zijn, dat zijn dingen die, die, die, die, uh, die zie je af en toe gebeuren. Uh, wat je niet af en toe ziet, is uh, op dat soort cruciale momenten... Uh, dat, dat het zo uitpakt. Maar het, het, het is iets... Uh, nou, als je wel of niet weet, uh, ben ik vanaf mijn twaalfde... natuurlijk op de slipschool alleen maar bezig geweest. En tot mijn zestiende wist ik amper wat recht, rechtuitrijden was. En uh, dat soort situaties, uh, wij hebben gewoon een, uh, een, een slipbaan. Dus dat is... Uh, een weg van een metertje of vijf breed, met, met, dat is heel glad... en daarnaast is het ruw. Dus, dus ik ben heel erg bekend geraakt met... als je van een glad stuk wegdek op een ruw stuk wegdek uitkomt... dan kan dat wel eens zo net in balans komen... dat je niet spint en niet teruggaat. En dat kun je ook nog manipuleren... door je wielen op het juiste moment te blokkeren en weer los te laten. Nou, dat was een combinatie van die factoren wat, wat Max Feyloos deed. Hij, hij blokkeerde die remmen waardoor de, die auto niet meer roteert... En waardoor die gewoon zo dwars door blijft gaan. Maar als je dwars door blijft gaan... Dan haal je ook de snelheid uit die auto. He, dus van een x-snelheid, zeg maar even van uh, 170, 180... gaat die snelheid dan terug naar misschien wel 90 of zo. Nee. En dan op dat moment pakt hij niet meer op. Maar ja, dat deed hij gewoon feilloos. Dus dat was fantastisch om te zien. Willem me zei ook... ik heb nog nooit een voetballer meegemaakt... die zo jong al zo volwassen was. Ja, ja, ja ik denk dat het nog verder gaat dan voetballers... Maar uh, gewoon sportmensen en überhaupt mensen. Maar ik denk dat het ook uh, wel iets zegt over die sport. He, want want uh, hem, ik zeg het dan, mijn zoontje van, uh, van acht... Die, die zit dan ook in die sport, maar die heeft dan gelijk... Uh, he, hebben ze zo'n zo lap-timer nodig op hun dashboard. Nou, en dat is gewoon een ventje van acht... is al bezig met duizendste van de seconden... en die is met grafietjes aan het vergelijken... hoe zijn snelste ronde was ten opzichte van zijn 1 na snelste ronde. Hij heeft met gps te maken... Met, met, nou ja, noem het allemaal maar op. Dus je bent met heel veel informatie en data bezig. En niet alleen dat, maar je moet het ook interpreteren. En je kan wel veel weten, maar dan moet je het ook nog interpreteren. En, en dat zie je op een jongere leeftijd bij die kartertjes. Ja. En, en, en uh, Max was van absoluut... Uh, ja, uh, de, ja, op eenzame hoogte was hij echt wereldtop in het karten. En daar was hij echt exceptioneel goed in. Maar dat wil dus ook zeggen, dat met, met al die dingen daarnaast is hij zo goed mee omgegaan. En daar is het een heel wijs mannetje door geworden natuurlijk. Ja. Hey, hoe schat je dat in, Jan? Is het nou ook, uh, he, want je hebt het over allerlei aspecten van techniek... die je door komen kijken bij de autosport. Maar is het nou ook dat die jongen meer lef heeft? Want uh, uh, misschien wel een beetje overmoed? Um, nou, overmoed zeker niet. Want, want uh, als je gewoon feitelijk gaat kijken naar de afgelopen jaren... denk ik dat hij een van de meest betrouwbare... Uh, rijders uh, is die er op dit moment zijn. Mm -hmm. en er zijn echt mensen die hebben grotere klappen gemaakt uh, dan hij. Ja. En dommere dingen gedaan. En, uh, uh, dus, dus, uh, alleen hij is iemand waar de schijnwerper op gericht staat. En, uh, ik bedoel, hij, uh, er zijn andere ervaren rijders die hebben dingen gedaan. Dat als Max dat had gedaan, dat had gelijk de hele wereld op zijn kop gestaan. Ja. Maar uh, statistisch uh, feitelijk aantoonbaar is hij gewoon uh, heel gebalanceerd. En... en uh, ja, je hoeft ook niet de stoerste man op het kerkhof te willen zijn. Dus ja, dat, dus bedoel dat, ik. Uh, dat bedoel ik ook. Ja. En, da, en dat doet hij niet. Uh, daar, uh, je, je ziet ook dat hij op dit moment uh, racers kan verliezen. Uh, dat als hij gewoon ziet, uh, dat heb je in Monaco gezien. Dat, dat, ja, dan moest hij vijfde worden, maar dat werd hij dan ook. En, en uh, ja, dat is dan heel frustrerend. Maar hij rijdt die auto ook niet op een hoop. Of hij rijdt, uh, als je kijkt naar, uh, wat was het, Jenson Button. Die haalt daar een actie uit uh, dat, uh, dat hij een auto gewoon op zijn kant zet. En dat, dat kan helemaal niet. Als Max dat had gedaan, ja, dat was gelijk dan uh, oorlog geweest. Wil je de microfoon even aan Kelly geven? Want ik ben eigenlijk heel benieuwd of haar focus bij het voetbal vergelijkbaar is... met die van bijvoorbeeld Max op het autoracen. Um, nou ja, wat Jan al net zei, dat Max alleen dan voor de, voor de sport is. En ik ben ook nog met mijn studie bezig. Dus dat is nog wel even een dingetje dat ik... Uh, ja, je moet de combinatie moet je maken. Je weet dat als je gaat trainen, dat je ervoor maakt dat je... Je dingen voor je studie gedaan hebt. En als je thuis komt dat je ook eigenlijk nog wat voor je studie moet doen. Dus je bent wel ook bezig met beide dingen tegelijk. Of dat je... Ja, je leeft heel erg met de klok. Dan ben je... Ik maak dat ik morgens naar, me, naar mijn colleges ga. Of als ik een langere dag heb. Dat ik kijk van oh, ik moet nu weg. Want ik moet nu trainen. En je bent heel de tijd bezig met ik moet daarheen. Ik moet dit doen, dit zus doen. Dus ik ben altijd even blij als het vakantie is. Dat je even dat niet al hoeft te doen. Want je bent de hele tijd maar bezig. Kyle van Huizen die uh, de 24 uur van Le Mans uh, heeft gevolgd, hè, 24 uur lang. Die stond net met mij in de keuken bij de koffie. En die zegt tegen mij, uh, ik vind het toch wel een eer om naast die, uh, naast die Jan te zitten. Ja, het is wel gewoon een racelegende in Nederland. Dus dan gewoon als, uh, ja, als beetje kenner, een klein beetje van de autosport. Dan is het toch wel heel leuk en ook mooi om gewoon naast Jan te kunnen zitten. En gewoon hetzelfde te kunnen zelf de hobby te kunnen delen, zeg maar. Je kan hem zelfs aanraken. Ja, <laughs> ja dat heb ik al gedaan. <laughs> Hoe is dat, Jan? In Zandvoort, dat is natuurlijk een klein dorp, iedereen kent jou. Ja. Heb je er last van of is het plezierig? Nee, in Zandvoort is het heel plezierig. En, en, uh, ja, het, het is niet alleen zo dat, dat, dat mensen dan jou, bijvoorbeeld jou kennen, maar ja, daar kun je vaak de mensen zelf ook en, ja, ik, ik, ik, heb, uh, dat, dat, dat, ik vind het ontzettend leuk en ik vind het enorm voorrecht met wat ik allemaal doe. Maar aan maar, de andere kant, ik vind, je moet jezelf altijd relativeren voordat een ander het doet. Want, want, uh, en dus, dus, uh, dit, ik vind het te gek wat ik doe, maar voorlopig ik kan ik de 24 uur van Le Mans winnen. En dan sta ik nog steeds op dezelfde plaatsen waar ik begonnen ben. Dus zo heel bijzonder is het natuurlijk niet. En als mensen van de thuiszorg niet langskomen, dan heeft iemand gewoon echt een probleem. Dus. En wat dat betreft, uh, ja, ik vind het erg leuk uh, wat ik doe. En ik vind het leuk om, uh, om de ervaringen te delen. En, en soms ook uh, om, om, om te kijken of je anderen gewoon een zetje kan geven. En want niet iedereen heeft zoveel geluk uh, als ik in dit geval heb. Ja, en... Hennie zei net, uh, we kunnen jou aanraken. Hè? Maar jij kon natuurlijk uh, in jouw positie Eva even aanraken van de week. Ja... Uh... Nee, dat, dat uh, en dus, dus het fridoliserende dat heb ik zelf nooit zo gehad, weet je. Want je bent, ja, je bent nooit meer of minder dan een ander en, en altijd gewoon gelijk. Dus, dus, uh, ja, maar uh, ik, ik woon in Raalte toen ik uh, de Tour de France deed. Hè? Die heb ik tien ja. keer gedaan. En ja. uh, ik kijk nooit naar mensen die op straat lopen. Maar dan had ik wel dat ik mensen niet gegroet had. Maar ik had ze niet gezien, ja. maar ik had wel een dikke nek. Ja, dat, dat moet dan uh, niet uh, door die ene momentopname op te maken zijn. Nee, maar dus. daar heb jij geen last van. Nee, zeker niet, joh. Dus ik zie af en toe ook mensen niet. Uh, dat is al ongetwijfeld. En, uh, maar maar uh, ja, dat, uh, als, je, als je gewoon normaal in het leven staat, dan zul je op de je op dat ene niet afrekenen, denk ik. Uh, en de mensen in het antwoord zijn natuurlijk gewoon verschrikkelijk aardig. Toch? Ja, de meeste wel, ja. Maar dat dus is ook uh, <laughs> vaak ook een beetje reflectie van jezelf. Hè. Dus als je er zelf positief in staat, dan kom je de mensen ook vaak uh, zo tegen. Ja, ja en Henny, wie, uh, wie uh, Kelly heel aardig vindt, Paul McCartney. Die belde het op. I said, yeah, I know, I know, uh, uh Max Verstappen, he's all right, but Kelly, you can drive my car. <laughs> <laughs> Ask the girl what she wanted to be. She said, baby, can't you see? It's all very- Waren het natuurlijk de Beatles Paul, George, uh, Ringo en John Lennon? Helaas niet meer onder ons. Uh, George Harrison overleden, maar uh, Drive my car, een heerlijk nummer en heel toepasselijk in de uitzending. Met uh, onder meer de gast Jan Lammers. En die gaat naar Irene. Want heb je dan nou specifiek Zandvoorts nieuws hierheen? Ja, zeker. De Autosport uh, dit weekend: Italiaans feest op het circuitpark uh, Zandvoort. Het is uh, 24 en 25 juni. Uh, ja, dat, uh, daar staan uh, van allerlei fantastische auto's. Maar Jan, we hadden het er toen straks al over uh, samen... dat jij met, uh, met gewone auto's, laat ik maar gewoon zeggen... niet zo heel veel op hebt, hè? Bedoel, we hadden het over die Maserati die op de boulevard in, ja. pra in de prak is gereden. En uh, nou ja, daar, jij hebt daar niet zo heel veel mee. Nee, ik ben denk ik een beetje een, een contra-sensatiebak... In, uh, in tegenstelling tot mijn lieve vriendinnetje Mariska. Want die rijdt het liefst <laughs> nog achter de brandweer aan, volgens mij. Maar uh, nee, ik heb daar nooit zoveel mee. En dat, dat komt ook een beetje door de racerij, weet je. Dat, dat uh, We zeggen altijd, uh, in het Engels hebben ze een mooie uitspraak... van you can't make a bell unring, uh, Dus als iets gewoon gebeurd is, ja, dan is het gebeurd, hè. En, en uh, dat, dat, dat, uh, dus op het moment dat, dat, die, uh, dat die klappers gebeurd zijn of wat dan ook... Dan, dan, dan zie je dat even en dan heb je al heel gelijk een beeld van... Oh, dat zal er wel gebeurd zijn. Maar als er dan niemand gewond is... Ja, dan ben ik altijd heel blij dat dat, dat in ieder geval nog goed is. Maar en dan ja. is het klaar inderdaad. Ja, en voor de rest... Maar zoals uh, die auto's die dan op het circuit zijn uh, dit weekend... de Ferrari's, Maserati's, Lancia, Arbats, uh, Fiat, Romeo's... dat is niet uh, iets waar jij van zegt, van, uh, dat wil ik zien. Nou, dat is... Uh, uh, even kijken, ik schuif me even door, juist. Ja. Um, ja, nee, dat, dat vind ik hartstikke leuk. En, en uh, hè, dat, dat uh, mijn uh, lieve vriend Bernard... Uh, die, uh, die, die is inmiddels mijn buurman geworden natuurlijk. En een paar jaar met hem gereest. En vorig jaar reed ik ook samen op, uh, op Le Mans met hem. Uh, dus dus uh, ja, voor mij is dat natuurlijk hartstikke leuk... dat dat uh, natuurlijk in, in, uh, in mijn cirkeltjes is gekomen... Maar ja, het uh, is niet zo dat... Uh, maar je dat gaat er naartoe dit weekend of zeg je van... Nee, nou, dat het is niet zo gaan. nou, ik heb een vrij weekend. Ik ga eens even lekker naar een autorace. Uh, nee, dat heb ik niet. Ik moet ook wel de Formule 1 redelijk veel volgen. Want uh, uh, ik ben uh, dit weekend overigens in Lanzaard. Daar rijdt mijn zoontje uh, NK-karten. Uh, en uh, dan uh, zondagmiddag ga ik naar de NOS. Want ik heb daar een uh, vast contract mee dat ik uh, de Formule 1 analyseer. Dus, dus uh, ja. ik... Uh, ja, dat karten, dat blijft toch, want ik, ik, ik heb een, een, een goede kennis. Dat is de, nou ja, de dochter van een goede vriend van mij, Senna Rodijk Die, yeah, uh, yeah. die uh, noemt zich uh, een race uh, chick. Yeah, en, uh, die, yeah. ik, ik kan me herinneren, want ik ken haar al vanaf heel klein, dat ze dus uh, al ontzettend gedreven was vanaf dat ze klein was om uh, te kunnen racen. Haar vader is, is, is automonteur die is ook altijd met auto's yeah. bezig. Maar zij heeft dat voor zichzelf enorm opgepakt en is enorm gedreven om dat te doen. En ik denk dat dat voor haar... want volgens mij doet zij ook mee aan het NK-karten. Uh, okay. dus, uh, ja. het, het is wel een opstart. Ja, het, het is, is wel het is een manier om, uh, om dingen te leren. Ja, wat, wat ik wel vaak zie is dat... dat uh, en je ziet het ook met kleine voetballertjes... en met kleine kartertjes en noem maar op... en die beginnen aan een heel vroeg stadium... zie je gewoon dat, dat er alleen maar die focus is van... van, van dan zien ze, ze al, zien ze hun zoontje of dochter al in het Nederlands ja. al spelen... En uh, al heel snel zie je ook op dat uh, niveau van karten in een vroeg stadium... dat die, uh, dat die mensen bezig zijn om uh, uh, zeg maar de opvolger van Max te worden. Ja. En dat, dat moet je gewoon eerst maar eens even laten gebeuren. Je moet zo'n kind eerst kind laten zijn. En als ze dan gewoon een jaartje of tien, elf zijn... dan hebben ze zelf wel laten zien hoe gedreven ze zijn... en, uh, en hoe ze zich af laten leiden. Want Precies. als jij een kind moet gaan vertellen, laat je niet afleiden... dan is het ja. al mosterd na de maaltijd. Dus zo'n kind vindt zijn eigen focus wel... en zijn eigen belangstelling. En als jij gaat merken van... Ho, wacht eens even. Van, van, als mijn zoontje nu al zegt... van, nou ik ga naar bed, want ik moet morgen karten... dan zijn dat goede signalen. Dat zijn goede signalen, ja, je inderdaad. En, en dat, dat moet je eerst van het kind uit laten komen... en dan kijken hoeveel je ze kunt helpen. Maar ik vertel mijn zoontje helemaal niks... want dan, dan ga, ik, ga ik hem tot mij beperken. En het liefst ja. heb ik dat hij veel beter wordt. En dus... dus, dus, dus ik, ik ga hem geen antwoord geven op vragen die hij niet stelt. En, uh, hè, dus dus maar eerst dat kind gewoon lekker het kind laten worden. Zijn eigen problemen op laten lossen. En niet tussen hem en de coach in gaan staan of dat soort dingen. Weet je, dat moet je allemaal gewoon uh, lekker uh, aan hemzelf overlaten. En dat moet hij zelf oplossen. Want op die manier wordt hij dan gevormd. Mm. Uh, en Max is een exceptioneel geval. Want uh, kijk even bijvoorbeeld naar uh, de familie Kluivert. Die, die, die, die natuurlijk, ja, dat zijn exceptionele gevallen. Als je een vader hebt die op zo'n mooi niveau al actief is geweest, zoals Max. Ja dan heb je natuurlijk een geluk dan kan je hem wat meegeven. Maar eh, bij mij is mijn carrière veel breder geweest. Ik ben geen expert op het gebied van karten. Ik ben eerst met autoracen begonnen en daarna een beetje aan karten. En dus ik heb daar niet genoeg verstand van om zeker te weten dat ik hem de juiste adviezen geef. Dus ik laat hem lekker gaan. Maar dat meedoen van het 1K-karten, dat is iets wat hij voor zichzelf uh, heeft opgebouwd en dat, dat wil hij? Dat, ja, dat, dat, gaat, uh, he, dat groeit op een natuurlijke manier. En ik zie dat mensen om hem heen, he, mensen die een beetje voor hem sleutelen... En, en andere mensen, dat die enthousiast op hem reageren. En ik denk, nou Dat is precies uh, wat, wat belangrijk is, want... Uh, dat, dat zou ik ook voor, voor, voor Kelly een belangrijke vinden. Uh, dat, maar ik denk dat zij dat al, al bewerkstelligd heeft. En ze kan dat ook wel om zich heen zien. Dat uh, talent hebben op, op in je specifieke sport is, is één ding. Maar een van de belangrijkste talenten die uh, topsporters daarnaast moeten hebben... is de mensen eromheen ja. die ze verder kunnen helpen ja. te enthousiasmeren. Ja. En als die mensen die jou verder kunnen helpen enthousiast over jou zijn... Dan zit je gewoon in die thermiek van het succes. Ja. En dan moet je alleen maar blijven doen wat je doet. En dan sta je vanzelf tussen de palen in het Nederlands elftal. Dat, dat meisje waar ik het over had, die, die Senna Rodijk, die heeft op een zeker moment. Want die, die, die heeft natuurlijk ook geld nodig. Want het kost gewoon geld. Dat karten, dat kost geld. Hè. Je moet zorgen dat je een goede kart hebt. Je moet je inschrijven bij de wedstrijden. Dat alles kost geld. Dat zijn allemaal dingen. En die heeft toen een benefietavond georganiseerd. Waardoor er allerlei mensen, zeg maar. Uh, ervoor gezorgd he hebben dat zij verder kon gaan. Uh, denk je dat dat uh, goed is? Ik bedoel, want jouw zoon, ik bedoel, dat kost ook geld bij hem. Uh, ja, ja, ja. Maar, maar dan zie je gewoon dat, dat als, het, als het proces goed is. Uh, hè, dus als, als hij gewoon goed bezig is, hij rijdt snel, hij is lekker bezig. En hij gedraagt zich ook als hij zijn helm afzet, gewoon als een lekker kereltje. Weet je, dan, dan, dan zie je gewoon dat mensen om hem heen al gaan zeggen. Als mensen om me heen gaan zeggen... Van moet hij niet op een nieuwe band of wat dan ook... en dan als andere mensen gaan zeggen... Oh, die haal ik dan wel even voor hem, die betaal ik dan wel ja. even. Dat is wat er gaat gebeuren. Van ja. Wat kan je niet daar doen? Hop! En dan springen mensen bij. En dus dat, dat, dat, dat gaat dan vanzelf. Maar je moet je echt gewoon op de basis blijven focussen. En dat is gewoon het, het, het rijden... en hoe je ermee omgaat. En, en alles. Dus, dus, dus uh, ja, je moet je op de kern... van je prestatie blijven focussen. Als je dat goed doet... Dan, dan, dan is geld daar kan je dan niet omheen. Dat komt gewoon om je af. Ja. En dus, dus de volgorde van heel veel mensen, maar niet alleen met de sport. Heel veel mensen denken van: nou, als ik nou mijn geld heb, dan ben ik succesvol. Ja, dat is absoluut nou, uh, een lul. Want, want als je succesvol bent, komt geld gewoon op je af. Ja. En dat, dat, ik ben ook niet de rijkste man van Zandvoort, verre weg. En maar, maar ja, dat is toch gewoon een representatie van wat je hebt gegeven. En dus als je niet goed met geld omgaat, ja, dan ben je daar toch niet succesvol geweest. Nee. Hoe is dat bij jouw uh, gevoel dat, dat, dat focussen en, en het investeren. Kijk, ik bedoel, investeren, je hoeft niet uh, financieel te investeren in je sport. Hè? Want uh, het beste, dat neem ik nee, aan meester, van niet. Nee, het meeste wordt vanzelf uh, door de bond en door de teams uh, bekostigd dat wel. Maar je moet wel, natuurlijk voor kleins of aan, moet je gereden worden naar je trainingen toe, naar je wedstrijden toe. Ik speelde al vanaf mijn tiende bij het Nederlands uh, uh, regio teams van de, van de KNVB. Dus dan moest je iedere week naar, wat was het toen, Uithoorn. Ja. Moest je iedere week maar daarheen... of weer ergens anders. En dan werd het steeds maar... werd het eerst regionaal. Toen wat uh, interregionaal. Dus werd het alweer wat groter. Dus je komt steeds meer, ga je naar de piramide toe. En als je dan gewoon net zoals familie om je heen hebt... die je gewoon steunt, die je brengt... en waar je toch nog wel afhankelijk van bent... als die dat allemaal voor je willen doen... Dan uh, zit dat wel goed. Heb je, je rijbewijs al? Gehaald? Ja, ja, die heb ik al drie jaar. <laughs> Heel ja. goed. Zijn er eigenlijk gevallen bekend in damesvoetbal dat er grote transfersommen zijn betaald voor spelers? Uh, nou, transfersommen weet ik eigenlijk niet. Ik weet wel dat er meiden naar Engeland zijn die wel lekker verdienen. Uh, Scandinavische landen schijnt ook wel goed te zijn en Duitsland. Maar echt, uh, ik weet, volgens mij is het niet zoals met de mannen hoor. Dat is niet te vergelijken. Nou, wie weet in de toekomst. Of ja, is, hopelijk wel. Ja, tuurlijk. Ja. Jij bent begonnen bij Zandvoort. Ja. toen was je zes jaar. Ja. Uh, ik herinner me mij nog mijn eerste trainer. Weet jij nog wie jouw eerste trainer... waar je de, waar de basis uh, van geleerd uh, hebt? Mijn eerste, eerste trainer, volgens mij... was dat Marcel Schorrel. Dacht ik. Uh -huh. Bij de, bij de F's. Die was dat volgens mij hoofdtrainer. Leuk. Hartstikke ja. leuk is dat. Vergeet ja. je nooit meer? Nee. Nee, nee, dat vergeet mij ook nooit meer. Wanneer zien we je in, in Oranje... Ja, nou, ik heb al oranje gespeeld. Het Nederlandse team onder de 15, 16, 17, 19. Maar nou, ik nou ben nou de... te oud voor onder de 19. Dat was jong oranje. Dus ik hoop, uh, ik weet niet, volgend jaar of twee jaar. Je bent nog niet uitgenodigd voor de training? Nee, dat niet. Ga nee. Nee. je naar het EK? Kijken. Ja? Uh, ik ben nog sowieso een deel op vakantie. En volgens mij gaan we wel wat wedstrijden kijken met, met, met wat meiden van het team, maar dat weet ik nog niet zeker. Wat denk je dat de Nederlandse dames toen in staat zijn? Uh, nou, ze zitten in een moeilijke pool wel. Met Noorwegen en Denemarken. België is ook wel uh, ja, behoorlijk. sterk. Dus ja. ik weet het niet. Het zal wel lastig worden. Het in ieder geval een geweldig toernooi. Ja, dat sowieso, want het is hier uh, in eigen land. Ja. ja. Super. Ja, ik we gaan in, uh, ja, we gaan nog een verzoekje van Kelly uh, draaien Elvis Crespo. En uh, dat is een merengue, heb ik begrepen. En het heet Suavemente, als ik het goed uitspreek. Suavemente, bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame. Suave, bésame. Yeah, so Kelly Steen en ze gaat vast naar een warm land als ik het goed heb ingeschat. Is dat zo Kelly? Ga je naar een warm land? Uh, ja, ik ga naar de Canarische eilanden. Kijk, en welke eiland ga je? Lanzarote. Lanzarote, Oké, okay, ja. ja. Nou, heerlijk. Canarische kan, eilanden. Kan ik, kan ik, kan ik, heerlijk. Heb je nog een plekje je koffer? Kan ik mee? <laughs> nou, het is nog niet helemaal gekocht. Dus dan moet we even kijken. Lekker, lijkt me lekker. Hoor. Ik uh, wou nog even de agenda van deze week uh, pakken, voordat we moeten sluiten zometeen. Uh, nou, uiteraard tot uh, 17 september, uh, art boulevard, uh, portrettekenaars, schilders, sieradenmakers en van alles en nog wat op de boulevard. Alhoewel, ik heb nog niet zo heel veel gezien. Jawel, uh, ja? ja, leuk. Ja, hartstikke leuk. Echt. Wat heb je gezien daar? Ja, leuke tentjes, leuke dingen... Ja, nou ja, de, de, de kiosken zijn ja. er. Die, die zien er inderdaad heel erg gezellig uit. Hey, nou, en, uh, en de zandsculpturen, zeg. De zand, zijn ja. die mooi, man. Ja, ja, die zijn prachtig Maar, maar ze dom. staan niet meer allemaal op één plek. Dat vind ik zo opmerkelijk. Nee, nee, ze zijn verspreid ja, door het nee. Maar goed, dat was... is wel mooi. Want daardoor gaan mensen natuurlijk weer... Wat meer lopen in het dorp en komen ook op andere plekken. Dan dus ik moet je vind weten, dat op waar zich wel. Staan, uh, natuurlijk. Er is een route beschrijving oh, bij het VVV. Dat ja, is ja. helemaal hersteld, want ik hoorde ook nog vertellen ja, van. Wat v... idioten. Ja, wat een idioot. Ja, mensen, Duitse gasten had. die vonden dat ze dat moesten gaan vernielen. Maar, ja. goed. maar goed, het is allemaal weer goed gekomen. Ja. Ja. Uh, dit weekend. En dat begint vanavond uh, voor de fips uh, begint het al iets eerder. Want uh, ik ben ook een Fip trouwens. Er, uh, ik, ik steun dat namelijk van harte. Ik vind het prachtig dat, uh, dat initiatief Culinair Zandvoort begint vanavond. En dat is drie dagen feest op het plein, op het gasthuisplein en uh, omgeving moet ik zeggen. En uh, scharrenkoppen die koop je. Daarmee kun je betalen voor alle heerlijke hapjes en drankjes die je daar krijgt. En uiteraard is er weer een goed doel aan verbonden. En als je scharrenkoppen over hebt aan het eind van de dagen, dan staat daar een grote ton waar je de scharrenkoppen die je gekocht hebt en niet gebruikt in kan gooien... en dat geld wat daarmee gemoeid is, wordt weer aan een goed doel gegeven. Weet je wel? Ja, ik heb het geweten, maar ik, ik kan even niet op de krant komen... dus ik, uh, ik moet het helaas uh, schuldig blijven, dat antwoord. Er is uh, ook op zondag een kunstmarkt op het Gasthuisplein. Wat ik trouwens wel heel grappig vind... want volgens mij uh, is op het Gasthuisplein uh, de culinaire antwoord. Dus hoe ze dat willen gaan doen, geen idee... Dan is er op zondagmiddag ook bij Studio Anthony op de Oosterparkstraat 44 van 4 tot 6 muziek op zondagmiddag. En maandag is er bij Ayuma weer Amazing Monday met restaurant Daalder Amsterdam die vanaf 8 uur daar de kunsten laat zien. Volgende week is er de Fiets Vierdaagse, daar kun je ook alles over lezen in de Zandvoortse Courant... En op 30 juni is er Ibiza-markt op het Badhuisplein. Dat is dus waar die grote, dat grote rad neergezet is. Van twee uur s middags tot 8 uur s avonds. En het weekend is dan de Porsche Racing Days op het circuitpark Zandvoort. Ja, het gaat maar door natuurlijk. Want dit is natuurlijk ook de tijd waarin we op het circuit actief moeten zijn. En op 1 juli is er Let's Party bij, het ha bij de haven van Zandvoort vanaf half negen. 2 juli en ik hoop daar zelf bij te kunnen zijn. De Jutters kofferbakmarkt op het gasthuisplein. Ik heb nog een heleboel troep in de kast staan die ik kwijt moet. Dus die gooi ik in mijn achterbak van mijn Cabrio. Die is te en klein. ik ga daar staan. Is die daar te klein voor? Ja. Dankjewel. Wat een zooi. <laughs> Hoe weet jij dat nou? <laughs> goed. Oké, okay, nou voor zover de agenda van Zandvoort. Heb jij nog wat nieuwsfeitjes te melden, Henny? Nee, helemaal, niets. helemaal niets. Dan wil ik gewoon weten wat de gasten gaan doen dit weekend. Wat ga jij doen dit weekend? Uh, dit weekend. Ik ga op vakantie dit weekend. Oh. Maar je bent al weg ook dit weekend? Oh, dit weekend ben ik weg. Helemaal goed. Ja. Heerlijk vooruitzicht lijkt mij. Ja, me heerlijk. Dat. Zeker. Nou, fantastisch. Ik wens je heel veel plezier. Ja, bedankt, bedankt. En ik zeg dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Jan, wat ga jij uit uh, halen dit weekend? Uh, eens even kijken. Ik ga morgenochtend ga ik naar Eindhoven. Naast het Eindhoven ligt uh, Lanzaard, de kartbaan. Dus daar uh, gaan we eens even kijken of de kleine baas een beetje de gang erin kan krijgen. En dat is een gezellige omgeving en uh, blijven daar slapen. Uh, en zondagochtend ben ik er nog even bij en dan ga ik naar uh, NOS langs de Lijn. Ook een mooi radioprogramma natuurlijk. Uh, uh, en daarna uh, ga ik even verdieping omhoog uh, naar uh, Studiosport om daar mijn verhaaltje te doen. Hopelijk, uh, ik denk dat de kans uh, podium voor, uh, voor Max er sowieso uh, in zit. Heel, heel realistisch. En misschien dat hij wel weer eens een race kan gaan winnen. Want statistisch zou het best wel weer eens kunnen gaan gebeuren. Dat zou heel mooi zijn. Nou, ik wens jou in ieder geval een fantastisch weekend. En ik dank je bijzonder voor je komst. Een, en wat, wat ga jij doen? Dat willen we ook weten. Wat ik ga ja. doen? Ja, oh, dat is trouwens wel een hele goeie. <laughs> nou, vanavond dan ga ik naar Culinaire Zandvoort. Tenminste, ja. daar hoop ik weer gezellig allerlei mensen te ontmoeten zoals altijd. Um, Morgen dan heb ik mijn dag. Ik ben de mantelzorger van mijn tante van 93. En Mag. ik ga elke week een hele dag naar Utrecht om voor haar te zorgen. Wat heeft ze? Uh, ze heeft niets. Ze is een beetje vergeetachtig, Maar ja. ik, moet haar, ik doe haar administratie. Ik doe de boodschappen. Oh, Oké, okay. dus mil, milde mantelzorg dan. Dus ik dit ben is... een hele actieve mantelzorg. Ja, ik neem haar mee in de zo. auto. En ik ga altijd een ritje maken langs het, het, het Amsterdam Rijnkanaal. Oh, ja. Dus uh, dat uh, komt helemaal goed. En uh, zondag, dan hoop ik dat het mooi weer is. Want dan wil ik eigenlijk naar het strand. En dan wil ik eigenlijk naar het strandgedeelte... waar je eigenlijk geen strepen oploopt als je in de zon ligt. Goed. Uh, wat ga jij... Karel. Karel, wat ga jij doen dit weekend? Ik uh, ga dit weekend uh, voornamelijk focussen op de Formule 1, want dat is natuurlijk weer dit weekend. En uh, zaterdagavond nog een uh, feestje bij de buren, dus uh, dat uh, gaat heel gezellig worden. Met vele waai of uh, zou het meevallen? Moeten we, de, moeten we de politie inschakelen dat ze langskomen om te luisteren hoe, uh, hoeveel decibellen er uh, zijn, of uh, valt het reus mee? Nou, het is wel een slagingsfeest, dus uh, het zou kunnen dat het uh, wat. Uh, nou, bij deze wat zijn wordt. de buren gewaarschuwd. Word niet boos, accepteer het. Het is maar één keer. Het is een slagingsfeestje, dus uh, ja, laat het maar gaan. En als het goed is komen de buur, ook, dus dat scheelt al. Dus, uh... <laughs> ja, precies. En Henny, wat ga jij uh, doen dit weekend? Uh, ik ga vanavond op uitnodiging van de jongens van voetbal in Haarlem.nl uitgebreid culinaren. Lekker eten. Zo. Ze willen me omkopen, denk ik. Ik weet het niet. <laughs> oh? Ja? Ben jij om te kopen dan? Nee. Nee, dat lijkt me ook Maar dat is vanavond, dan komt er nog een zaterdag en een zondag. Nou ja, kijk, voor mij breekt nu de periode aan van ellende. Dus uh, geen voetbal. Ga je dus moet... je dan vervelen? Of, uh, nou, gelukkig dat? is het dit weekend. Uh, dus het Nederlands kampioenschap wielrennen. dat scheelt wel. En volgend weekend is uh, de Tour aan de gang. Dus ik, uh, ja, ik kom mijn tijd wel door, maar het is toch. Ja, en voetbal... vertel nog even over Watertoren Sport. We hebben nog twee weken uh, uitzending en dan hebben we even een zomerstop. Ja, heb ik we gegeven. krijgen uh, de zevende uh, Mikey van der Ban, de bekende Katwijkse voetballer. En ik probeer Willem van hem daarbij te krijgen. Want dan gaan we ook eens een beetje praten over de toekomst van het Nederlandse voetbal. Want daar maak ik me zorgen over. Ja. De plannen van de KNVB voor het nieuwe jeugdvoetbal vind ik verschrikkelijk. En ik zal tijdens het komende seizoen daar gelijk in krijgen. Want met 6 tegen 6 op een uh, kwart veldje. Dat kan echt niet. Dat ja. kan niet. Dat wordt een zootje. Dus alsjeblieft weer goud terug naar 7 tegen 7 op een half veld. Dan heb je weer leuk voetbal. Dan kunnen de kinderen ballen, maar dit wordt gewoon doelschieten, prijsschieten. En reet aan Jan. Denk je ook niet? Denk het ook niet. Maar Van Breuken is weg met de KNVB. Dus, uh, dus het wordt nu alleen maar beter. Uh, hopelijk gaat het beter. Ja, slechter handen. worden, kan het niet. Dus. Uh, ja, zoveel verstand heb ik er ook weer niet van. Dus dat kan ja. ik niet kunnen beoordelen. <laughs> Zullen we ja. nog een muziekje doen eventjes? Want we hebben nog een, een minuutje, muziekje. Een En dan uh, gaan ja. we afsluiten en bedanken. Uh, we gaan uh, weer een nummer draaien wat uh, Kelly aan mij heeft doorgegeven. En het heet uh, Despacito. Is en, dat de in uh, vandaag? Ja, ja natuurlijk. Wel. Louis ja. Fonsi. In my MUZIEK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 Ik heb pido un beso, beetje een beetje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 ja, het gaat verschrikkelijk snel voorbij. We, we, we hebben nog een paar minuutjes te gaan om, het, uh, om de uitzending uh, af te sluiten... en eventjes uh, nog de laatste dingen te zeggen tegen elkaar... die we graag nog even kwijt willen voor een uh, leuk weekend. Wat wij u allen toewensen, luisteraars, en natuurlijk uh, buitengewoon bedankt... voor het luisteren naar Zandvoort uh, Watertoorn Sport. Ik zeg uh, dankjewel, uh, Charles Duip, voor de techniek. Je was weer fantastisch. Dankjewel. Bedankt dat je al die nummers hebt uh, kunnen vinden... Ja. Uh, wij danken ook uh, Ron Perenboom volle die uiteraard al weg is. Uh, Henny Rukert dank je wel uh, voor je presentatie. Kelly Steen, dank je wel voor je komst. Uh, fijn dat je geweest bent. Jan Lammers, hartstikke bedankt uh, dat je geweest bent. Karel, je was geweldig, maar dat waren onze gasten vandaag allemaal. En Kelly en Jan, jongens, fantastisch. Wat kunnen jullie? Lessen. <laughs> Goed. Maar ja, bij, uh... moet ik, ja maar, maar, maar, ik bedoel, jij bent, uh, je denkt weer dat je eraf komt. Maar jij ah. hartstikke bedankt voor je inbreng. Nou, dankjewel. En je presentatie. Ja. En je goede hè. vragen. <laughs> en je rode wangetjes. Ja, heerlijk. hè? <laughs> dat is van de zondag van gisteren. Ik heb gisteren <laughs> toch nog even een paar uurtjes op het strand uh, kunnen liggen... voordat uh, de, de regen losbarstte. Wat trouwens wel heel erg noodzakelijk was voor de natuur. Want die was zo droog als wordt. En, en euh... willen jullie een kans hebben om in de Sport te worden uitgenodigd? Zondag op het Naakstrand. Daar is ze. <laughs> nou, lekker dan. En bedankt. Ja. Dus nou, ja. die anoniem liggen daar, dat is ook. Ah, je mag af, af, toe, af en toe ja. mag je jezelf best blootgeven. Toch? Ja, dat is waar. Daar heb ik ook niet zoveel moeite mee hoor. Maar goed, in ieder geval, uh, ik zeg uh, nogmaals, uh, dankjewel voor jullie komst. Uh, Charles, we gaan eruit met een uh, muziekje. We gaan eruit met een muziekje. Ik zeg Dank... tot volgende week en uh, heel fijn weekend. Tja, bedankt hè. Graag gedaan. Hoi hoi. Bye bye. Seems like heaven, so I.